7 uur. Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de Devende Moordzaak is een CD-rom opgedoken met daarop ontlastend bewijsmateriaal voor Ernst Lauwers, de man die is veroordeeld voor de moord. De Volks meldt dat in het onderzoek ontlastende vingerafdrukken zijn gewist en dat cruciale passages uit het proces verbaal zijn verwijderd. Lauwers kreeg een hoger beroep 12 jaar cel voor de moord. Nederland en Australië hebben eerder deze maand een eerste gesprek gehad met Rusland over de aansprakelijkheid van dat land voor de ramp met vlucht MH17. Dat heeft minister Blok gezegd. Wat er uit dat gesprek is gekomen wilde de minister niet zeggen. Volgens hem is vertrouwelijkheid in deze fase van cruciaal belang. De schade door phishing was bij banken vorig jaar bijna vier keer zo groot als het jaar ervoor, zegt de betaalvereniging Nederland. Vorig jaar was de schade bijna vier miljoen euro tegen één miljoen in 2017. De oplichters sturen steeds betere phishing-mails. en ook maken ze steeds vaker gebruik van Facebook en Instagram... voor het benaderen van slachtoffers. Op een bedrijventerrein in Alkmaar heeft vannacht een grote brand gewoed. Daarbij is een pand aan de Lorentstraat compleet verwoest. In het gebouw zaten meerdere bedrijven, er waren geen mensen meer aanwezig. Om te voorkomen dat het vuur over zou slaan, werden panden ernaast nat gehouden. Tegen de ochtend was de brand in Alkmaar onder controle. In uithoren is een woning tot twee keer toe beschoten. De eerste keer was maandag, de laatste keer gisteravond, meldt regionale omroep NH. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Er is een verdachte aangehouden, die werd na een achtervolging opgepakt in Amsterdam. De gemeenteraad van Zandvoort heeft unaniem ingestemd... met het plan om geld te steken in de komst van een Formule 1-race. De komende jaren trekt Zandvoort daarvoor 4 miljoen euro uit... vooral om het circuit beter bereikbaar te maken. Het is nog niet zeker dat de Formule 1 naar Zandvoort komt. Daar wordt nog over onderhandeld. En het weer. Veel bewolking, af en toe zon. In het noordoosten en oosten kan wat regen vallen. En het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De ochtendspits is begonnen met dagelijkse files. Op de A7 van Den Oever naar Zaandam... vijf minuten oponthoud tussen Horen Noord en Purmerend Noord. En ook vijf minuten vertraging voor het verkeer op de N247 Horen Amsterdam... tussen Volendam en Broek in Waterland, drie kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 It could be a trophy of a one night stand, it could have your humor, but I don't understand, cause I'll never love you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 Wordt me not a crime when you look the way you do It was a bad www.zfmzandvoort.nl